Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn zojuist de Tweede Koentunnel en de Nieuwe Westrandweg opengegaan voor het verkeer. Aan het project is 3,5 jaar gebouwd, na vele jaren van overleg. Minister Schulz van Hagen zal donderdag de officiële opening verrichten, maar auto's kunnen nu al door de nieuwe tunnel rijden. Tegelijkertijd zal de minister donderdag het startsein geven voor de renovatie van de Oude Koentunnel. Pas als de Oude Koentunnel volgend jaar ook weer opengaat, moet het leed voorbij zijn.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 De PVV wil snel een debat over de wensen van de PvdA... om te zien of de coalitiepartner VVD het ermee eens is. Bij een schietpartij in New Orleans zijn bijna twintig mensen gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een moederdagparade. Onbekenden onbekende opende het vuur toen een muziekkorps voorbij kwam. Onder de gewonden zijn twee kinderen. De meeste slachtoffers zijn licht gewond door schampschoten of afgeketste kogels. Het motief voor de schietpartij in New Orleans is nog niet bekend... De FBI gaat niet uit van een terreurdaad, maar van straatgeweld. In een bowlingcentrum in Almere is een vrouw mishandeld. Een man gooide een bowlingbal tegen haar hoofd. De politie kreeg een melding van een ongeval. Maar toen agenten kwamen kijken bleek dat de 21-jarige man... de bowlingbal met opzet naar de vrouw had gegooid. Ze was ernstig gewond aan haar hoofd. De man is opgepakt. Het weer, het is bewolkt en er valt regen of motregen. Later breekt de zon af en toe door, vooral langs de kust... Maar de kans op een bui blijft bestaan. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven.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 Goedemorgen iedereen. Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Die dus al een morgen geworden is, zeker nu het allemaal licht is buiten en zo en dergelijke. Goed, het is tijd voor Jan Emaus. Track tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Als je niet zo heel erg goed bent in muziek maken, dan moet je je daar niet door laten weerhouden. Dan moet je gewoon muziek maken als je daar lol in hebt... als je het een mooie vrije thuisbesteding vindt. Doe dat in je eigen huiskamer. Maar op cd zetten, dat vind ik dan weer een ander verhaal. Uh, mag je ook allemaal zelf weten als ik er maar niet uh, naar hoef te luisteren. Dat geldt, vind ik, voor Freek de Jonge... die uh, zijn hele carrière lang heeft bewezen dat hij eigenlijk niet kan zingen en dat hij ook niet echt een muziekinstrument beheerst. Uh, maar ja, dan wil hij dat dan toch ineens. Hij wil zich toch laten gelden op muzikaal terrein. En uh, dat had van mij niet gehoeven, maar nogmaals, het staat hem vrij. En wie het wel mooi vindt, uh, die wens ik veel plezier. Wat ik wel bijzonder vond, is dat hij uh, bij het uh, maken van die cd... zich liet adviseren, helpen, stimuleren door Van Dyke Parks... Leeftijdgenoot. Van Dyke Parks is uh, 70. En startte zijn carrière in uh, de jaren 60 en brak een beetje door toen hij ging samenwerken met Brian Wilson van The Beach Boys. Um, hij schreef onder meer Heroes and Villains. En dat was een uh, ja, onderdeel van een plaat die er nooit zou komen. Maar later toch weer wel kwam. Zij het 35 jaar nadat hij ha uit had moeten komen. Brian Wilson, die helemaal in de gekte raakte. Nadat hij de geniale Pet Sounds LP uh, had gecomponeerd en vastliep. Maar goed. Uh, dat vastlopen. Daar kon Van Dyke Parks verder niks aan doen. Die schreef Heroes and Villains en die wil ik even laten horen in uh, de originele versie, zoals die op Smile had moeten staan. Uh, opgenomen ergens tussen 66 en 67. Dit is dus niet de singleversie zoals die later bekend werd, maar ja, onderdeel van een concept dat nooit werd uitgewerkt of zoiets. Er gebeurde zoveel wel en niet in de jaren 60. Town for the heroes and the. And it's all in the favor of my life with the heroes and builders. The spirit high. There I watched her. She spun around and wound in the warmth of her body, fanned the flame of the dance. dance Margarita, don't you know?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 Het was een uh, vrucht van de samenwerking van Brian Wilson en Van Dyke Parks uit 768. De heren deden een hele tijd niks met elkaar. Dat kwam doordat Wilson stapelgek werd. Gelukkig uh, ging Van Dyke Parks door met het maken van zeer eigenzinnige, mooie, bijzondere, verbazingwekkende muziek. In 1995 ontmoeten ze elkaar weer in, muzika in muzikaal opzicht. En namen ze een uh, plaat op en die heette Orange Crate Art. En daarvan wil ik graag laten horen San Francisco. Time to up, do a up, San Francisco. San Francisco. Charms unfolded Ja, en zo werd uh, Brian Wilson een beetje uit het slop getrokken door zijn oude vriend Van Dyke Parks in 1995. Dit was uh, San Francisco. Ik wil nog één nummer van Van Dyke Parks laten horen. Komt uit 1975 van de LP Clang of the Yankee Reaper. Um, een uh, plaat waar nauwelijks werk van hemzelf op stond, heel uh, ongewoon, maar het ging wel door het. Van Dijk Parks, Zeefje Heen, zullen we maar zeggen. Van die plaats uh, een nummer dat heet Kennen uh, in Die. Maar het is in wezen gewoon Bach. Uh, Bach schreef ooit een kantate uh, geheel gewijd aan Maarten Luther. Maar wat geeft het? Van Dijk Parks maakt er iets heel anders van. Tot volgende week. en dan kreeg ik een beetje te zenuwen, Jan. Maar de rest vond ik erg leuk. Vooral dat He Heroes en Villains, waar je mee begonnen. Goed, dank, dank in ieder geval. Ko van Geemert, die leest en zoekt... nee, zoekt en leest poëzie voor de vroege ochtend. We gaan met je goedvinden nog even door met de korte gedichtjes. Nu, zo nu en dan ietsje serieuzer. We beginnen We met Pieter Langendijk. Een versie in een voorrede te pas gebracht, staat erboven. Het onnozel volkje houdt poëten voor dwazen. Hoofd de dol van waan. Maar wilt ge de oorzaak daarvan weten? Het ziet gekken voor poëten aan. Pieter Langendijk heeft een boek geschreven... Het wederzijds huwelijksbedrog. Dat is heel goed nog steeds te lezen. Erik Olof heeft dit... Die ik niet ken, maar hij is in 48 geboren. Ik weet niet of hij leeft zelfs nog, maar goed. Die heeft dit gedichtje schreven. Dat vond ik een zoet gedichtje. Het kleine meisje speelt een spel. Zij rent met gemoed en schreeuwt. Wie het eerst bij elkaar is, heeft gewonnen. Charmant versje. Ja. Ellen Warbond. Later. Later is een lang en zacht of een klein en scherp verdriet... Dat weten we al, een leven lang, maar nu nog niet. Ellen Warmond was toch ook nog wel een ja, populaire dichteres van serieus werk. Maar ja, de, de, weet ik niet meer of er ooit wel eens een bundeltje nog van verkocht wordt. Wel van Neeltje Maria Min, die dit gedicht Rancune heeft geschreven. Mijn dagen zijn geteld, ik zal teruggaan in de aarde. Toen jij mij baarde was het volgens al geveld. Mijn dood begon al in jouw schoot. Gelijk elk leven zwanger is van de dood. Van bloem, hè? Dat denk het ja. aan de dood, kan ik niet slapen. En niet slapen, denk ik dood. En het leven vliet gelijk het vloot. En elk zijn is tot niets eigenlijk schapen. Ja, dat is grappig. Dus in... Een van de volgende afleveringen was ik voor plan... om ook dit gedicht voor te lezen en nog een paar andere van, van Bloem. Maar er komt heel sterk dat idee in van... ja, goed, je, je, je, je begint met iets wat al het einde is, zal ik maar zeggen. Ja. Rutger Kopland heeft dit gedicht een moeder geschreven. Een moeder loopt langzaam naar haar kind om het niet te laten schrikken. Pak het voorzichtig op, om het niet te beschadigen. Slaat dan keihard. Je heb ik wel alles gedaan. Is het waar? Ja, bij moeders. Goed. Maar het is also, zo mooi, dat mag nog een keer. Ik vind het een goed gedicht. Ja. Maar ik vind Rutger Koppel ook toch ja. erg goed. Jan Hanlo, die heeft... Mooi gedichtje geschreven, vind ik. Allemaal, ik heb het allemaal uitgezocht op de kortheid natuurlijk. Ik noem je bloemen, et cetera... Ik noem je bloemen. Ik noem je merel in de vroegte. Ik noem je mooi. Ik noem je narcissen in de nacht... waaroverheen de wind strijkt naar mij toe. Ik noem je bloemen in de nacht. Dat vind ik een eenvoudig toch, lief gedichtje. Nou, dan Adria Morin, daar doe ik ook vaak iets van. Bijslaap deze keer. Haar knieën kraakten toen ik op haar lag... Alsof ik in een bos en het weer woensdagmiddag was. Louis Lehman vorig jaar overleden. Hij was al behoorlijk oud. 92. Ook een hele dichte die echt aan de zijlijn stond. Maar ja, wel intrigerend. Dit is een liefdesgedicht oude stijl. Het interesseert niemand dat ik nog elke Schotse terrier Jok noem. Omdat de haren zo heten. En mij helpt het niet. Wow. Het gaat wel over een hond. Dat scheelt weer. Ja, even. daar heb je gelijk in. Ik probeer meestal de hond uit, uit de, de, de gedichten te weren. Jean-Pierre Ravi, dat is natuurlijk een heel bekende dichter van korte versjes. Altijd over liefde en vrouwen of, of mislukte liefde. Al heb je wat je kon aan mij misdreven, het valt me licht je alles te vergeven. Ik heb wel door dat het geen pretje is het leven van een mooie vrouw te leven. Nou, dan iemand die ik wel ook erg bewonder. Judith Herzberg. Daar wil ik twee korte gedichtjes van lezen. Stadsgeluiden. Die horen we misschien nu ook, want af en toe gaat er een auto hier langs. En nog, van alles ook nog meer. Honden ook voornamelijk. Stadsgeluiden in de warme nacht hebben als op een schilderij een achtergrond. Een vliegtuig ronkt tegen een vol van auto's. Een bromfiets schiet luidruchtig links omlaag. Ik hoor het graag. Het doet me denken aan 10 juli 1964. Dat is het vanavond. En de volgende vraag. Hoe is dat zo geworden? Van altijd komen slapen tot nooit meer willen zien? Reven mag ook niet ontbreken vind ik, allergiele. zielen, Gerard even uit de Nadat we bij die en die gezeten hadden, gingen we bij... Je weet wel nog wat drinken. Dinges was er ook. En zong een lied over een naamloos graf van eeuwigheid. En in hetzelfde genre, dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in zelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u. Nou, twee gedichtjes van Leopold. Een klassicus uh, in, ja, in de tijd van Bloem, ongeveer. Kent van uh, Geops. Althans, dat heb je misschien ook uh, moeten Moesten lezen. Moesten we lezen, ja. Een vriend is niet die u aan het hart wil sluiten in uw geluksuur en zich niet genoeg doen kan... maar die de balling bij zich binnenroept... en dan de deur toeslaat tegen de wolven buiten. Nu een van mijn lievelingsgedichtjes, ook van Leopold. Waarom is het een lievelingsgedicht? Ja, het gaat over doodgaan. En, en uh, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen en tegelijkertijd niets. Maar ik vind dat dit... Uh... Ja, ik ben altijd erg voor eenvoud... Zeker als er zo'n ingewikkeld begrip als doodgaan te sprake komt. Hoor maar of je... Je kent het ook vast wel. O, oh, als ik dood zal, dood zal zijn. Kom dan en fluister. Fluister iets liefs. Mijn bleke ogen zal ik opslaan. En ik zal niet verwonderd zijn. En ik zal niet verwonderd zijn. In deze liefde zal de dood alleen in slapen. Slapen gerust en wachten op u... Wachten zijn. Nou, dit is echt de middelbare school. Ja dat, ja, dat zal ook wel op de middelbare school. Ja, ja. maar ik, ik vind het door zijn eenvoud en de, en de herhaling, vind ik het is een soort mantra. Een, een, een formule. Ik, ik, ik, ja, ja. Nou, oké, okay, ik ben het met je eens. Nou, nog uh, twee. Eentje van Ed Hornig, het ultieme gedicht over angst, vind ik. Mans hoog het riet. Hoort hij het springen van de vis? Vermoedt hij water? De achtervolgers komen nader. Er is geen brug. Oh. Nou, dat vind ik heel erg spannend. Ja. En ook met eenvoudige middelen spanning opgevoerd. Nou, tenslotte dan, een gedichtje van Chris van Geel. Waar toch met iets positiefs eindigen: geluk. Een steen tegenkomen in een hap krentenbrood. zonder er eerst op gebeten te hebben. Een groot geluk vol diepe geruststelling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 Van de Pointer Sisters, dat vond ik wel mooi passen bij uh, de gedichten van Kool. Uh, ja, het is tijd voor Simon Carmichelt. Ik vind het heerlijk hoor. Blijf hem lezen, El, en, en ontdek hem. Of Toen de bijeenkomst afgelopen was, vroeg ik aan de portier van het gebouw...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 Verdomme kan ik overal krijgen. Mijn moeder riep en waar ga je dan naartoe? Mijn opoe zei: Dat weet ik niet. En toen begon ze te huilen. Mijn moeder ging naar toe en gaf er een zoen. Ach, ze was de kwaadste niet. Maar opvliegend hè. Ze zweeg. Ik zag het tafreel wel voor me. Het kwam me bekend voor, want wij hadden ook.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 Ik blijf het heerlijk vinden, maar ik kan het zelf ook zo heel goed voorlezen. Hè? Um, in deze nacht, precies 25 jaar geleden... viel Chad Baker uit het raam in Amsterdam. Hè, het hotel aan uh, Prins Hendrikade. Nou, Chet Baker, een van de meest geliefde jazz-trompetisten van de vorige eeuw. Hè, en naast spelen kon hij ook prachtig zingen. Hij was ook uh, helaas een notoire gebruiker van uh, hard drugs, Heroïne bijvoorbeeld. En zijn dood is eigenlijk altijd omgeven geweest van een, uh, met, met, met mysterie. Want is hij geduwd? Is hij gevallen? Was het zelfmoord? Nou ja, waarschijnlijk was het gewoon pech. Hè? 25 jaar geleden toen hij uit dat raam hing op de tweede verdieping. De Prins Hendrikade. There will never be another you, Chad Baker.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 Chet Baker. Lieve luisteraars, een paar uur geleden was het nog moederdag, hè? Ja, nou, mijn dochter maakte zich er bijzonder gemakkelijk van af. Maar ik was tevreden, hoor, met... Ma, ja, schatje, ik hou van je... Ja, goed, klaar. Ik geloof haar. Uh, ik vroeg haar nog wel even snel een gedichtje te maken... zoals ik dat vroeger deed, hè, bij de nonnen. Dan kreeg je zo'n voorgedrukt velletje, zo'n dubbelgevouwen A4'tje... met voorop een kleurprentje, kon je mooi inkleuren... en binnenin dan een gedichtje, wat je uit je hoofd moest leren... en dan heel schattig thuis moest voordragen. Nou, kon ik heel goed, dat begrijpt u. Nou goed, ik ging gisteren uh, met een mooie bosbloemen naar mijn 88-jarige moedertje... en ik kreeg van haar een ijwieder cadeau. Nou ja, moet niet gekker worden... Dat moedertje van mij is uh, still going strong, maar de moeder van uh, F. Starik. Ik citeer. Deze winter zal ze uitglijden. Op een dag zal het glad zijn. Moeder gaat het hondje uitlaten. Ze breekt haar hoop. Heup, ze moet naar een ziekenhuis. Nou, in november 2012 begon F. Starik... de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden... beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder... precies zoals hij al voelde na haar val in een ziekenhuis belandt en vervolgens in een verzorgingshuis wordt opgenomen. Nou, ik citeer hem even. Zo is mijn leven teruggebracht tot het minimaal noodzakelijke. Ik bezoek moeder of bereid me erop voor om moeder te bezoeken... Of ik schrijf op dat ik moeder heb bezocht. Of ik lig op de bank en lees een boek om mijn gedachten te verzetten. Of ik lig op de bank en kijk een sentimentele film... en dan is mijn gezicht na afloop nat van tranen... en dan voel ik me op een duistere manier toch gesterkt, meegenomen. Voor negentig minuten bevrijd uit de tredmolen van mijn gedachten... alsof er toch nog een kans is om haar te bevrijden. Alleen ik zie de kans nog niet. Ik kijk verkeerd, ik denk niet goed. Ik zie iets over het hoofd. Dat kan niet anders.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 like a goed te pas op de eettafel van mijn moeder ligt het grote boek. In het grote boek wordt door de thuishulpen dagelijks genoteerd... hoe het met mijn moeder gaat. Sumieren verslagen van haar dagen. Gaat het goed, dan opent het verslag met... mevrouw is vandaag goed te pas. Op andere dagen is mevrouw verdrietig of onzeker of zelfs in paniek. Paniek ontstaat als ze iets kwijt is... Ze is heel veel dingen kwijt. Het zou veel beter met mijn moeder gaan. wanneer ze de zaken zou omdraaien. Als ze er voortaan van uitging dat alles altijd zoek is. Zodat er niets overblijft dan je erover te verheugen als je toevallig iets vindt. Het kan alleen maar meevallen. Santa!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 From home, a long way. From. Jimmy Scott was dat. Mooi, hè? Little Jimmy werd wel genoemd. Marlijn van Heemstra die speelt momenteel de afsluiting van haar drieluik... over de verbondenheid in een geglobaliseerde wereld. De voorstelling heet Gary Davis, dat doet ze bij het Rood Theater. Um, deze week nog te zien in, in Rotterdam en daarna in Amsterdam. een lamp. Uh, maar ze schrijft ook weer wekelijks een fijne column, hè? Nou, dit keer voor dagblad Trouw. En nu onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. Vera heeft 49 Facebook-vrienden, waaronder één bekende schrijver... twee tieners en de eigenaar van een hondenkennel. Haar vind ik leuks, een vliegtuigmaatschappij, een lokaal orkest... en de hondenkennel die waarschijnlijk van die ene Facebook-vriend is. Haar leeftijd staat niet op haar profiel. Bij foto's vind ik een afbeelding van een kastanje in bloei. Verder niks. Haar laatste post was vorige winter. Het mag wel wat minder regenen, vond Vera toen. Haar twee tienervrienden vonden dat leuk. Het duurt anderhalve week voordat ze op mijn bericht reageert. Ja, ze wil afspreken, graag zelfs. Ze vraagt of ik op de koffie kom in Naaldwijk. Nu zitten we in haar zitkamer met tussen ons in de appeltaart die ze vanmorgen bakte. Vera is denk ik eind zestig. Ze heeft dik grijs haar en grote ronde ogen. Ze kijkt alsof ze zich voortdurend verbaast. Ze vraagt hoe het in Vietnam was. Hoe het met die grote roze bus gaat die ik vorige maand kocht. En of die lange blonde jongen op al die foto's mijn vriend is. Ik kijk om me heen. De lichte woonkamer vol planten, de vitrage voor het raam. De grote laptop op tafel. Het is een gek idee dat Vera vanuit deze kamer blikken op mijn leven werkt. Ik vraag haar naar de kastanjeboom. Vera zucht. Het duurde drie dagen, zegt ze, om die boom op mijn profiel te krijgen. Niks voor mij. Ik gluur liever bij anderen. Het waren haar kleinkinderen die een profiel voor haar aanmaakten. Dat zijn dus die twee tieners. Haar eerste Facebookdagen zat Vera uren door fotoalbums te klikken, vertelt ze. Ze vindt het machtig interessant wat mensen allemaal op hun profiel zetten. De tv achter Vera staat aan. Omroep Max. Vera glimlacht. Ze kijkt het elke ochtend. Zelfs als ze bezoek heeft. Zou Vera in het echt een vriend van mij zijn? Eerder een verre tante, denk ik. Bij wie je eens in het jaar langsgaat. Ze kwam bij mij terecht, vertelt ze, via een vriendin van haar... die mijn vorige voorstelling zag en daarover vertelde. Ik leek haar interessant. Dus stuurde ze een vriendschapsverzoek. Ze neemt een hap van haar taart en koud aandachtig. Het was heel prettig, zegt ze, dat je mijn verzoek accepteerde. Dat je wordt geaccepteerd door een vreemde. Dat vind ik toch een bijzonder gevoel. Maar ze is er een beetje op uitgekeken, zegt ze. Het blijft allemaal zo afstandelijk. Op een gegeven moment heb je al die vakantiefoto's wel gezien. Ik vraag haar wat ze dan zou willen zien. Ze prikt haar taartvork in mijn richting. Dit. Iemand echt. Ik vraag hoeveel vrienden Vera eigenlijk heeft buiten Facebook. Zes, antwoordt ze. Zeven als je de buurvrouw meerekent... maar dat is eigenlijk gewoon de buurvrouw. Het zijn er genoeg, hoor. gaat ze snel verder. Ik kijk niet naar die foto's omdat ik eenzaam ben. Het is gewoon nieuwsgierigheid. We praten over kastanjes en hoe je een tuin zomer klaarmaakt... Vera's nieuwsgierigheid valt eigenlijk wel mee als je tegenover haar zit. Ze praat vooral over zichzelf, haar vijver en de heg. Als ik wegga, zegt ze dat ze nu niet meer op mijn profiel zal kijken. Het is anders nu, zegt ze. Nu ken ik je. Ik glimlach, maar ik voel me gekrenkt. Ben ik niet meer interessant omdat ik tegenover haar op de bank zat en taart at? Heb ik mijn glans verloren door mee te praten over grindpaden en hegscharen? Vera zwaait me vriendelijk uit... Als ik anderhalf uur later thuis kom, heeft ze me ontvriend. Facebook. Facebook. I'm Op on Facebook. Yo, dit hier is voor iedereen die even niet bij zijn computer, zijn telefoon of zijn iPad kan... om een storing, of wat dan ook. Ik wil jullie toch even laten weten hoe ik erover denk. Dus, luister. Ik vind het leuk dat je net een tafel hebt gekocht. Ik vind het leuk dat daarover... Leuk, dat je appels hebt geplukt ik vind het leuk Dat je vakantie is gelukt ik vind het leuk Dat je hond niet meer zo blaft vind het leuk Dat je een beukje hebt gepaft ik vind het leuk Dat je in kanada verblijft ik vind het leuk Dat je in kapitalen schrijft ik vind ik leuk zo hebt gemaakt ik vind het leuk dat de maaltijd lekker smaakt ik vind het leuk dat je kleine zoontje hebt geboekt ik vind het leuk dat je je vriendje hebt ontmoet ik, vind het, leuk, ik vind het leuk dat je gekke ratje heeft geboekt ik vind het leuk dat je moest kotsen op de stoel ik vind het leuk dat je gedanst hebt op dat feest ik vind het leuk dat je nog van krijgt. Dat was uh, Dame Flux. Uh, Irene Wiersma is hier ook de gast geweest. Haar nieuwe cd uh, heet uh, Champagne. En nu muziekliefhebber en kenner. Voorzitter van de SPAM. Stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek. Rex van Beuningen. Jan Nemo spraat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemand. Ja, Ik weet niet of ik er zin in heb, wat je van plan bent. Want je ja, vertelde net uh, toen we aan het bier zaten, uh, aan, het, aan het katholieke bier. Ja, we hadden lekker uh, een bokbiertje. Ja, en toen, toen vertelde je dat je wilde gaan, uh, nou ja, vertel het zelf maar. Nou, ik zal jou eens wat vertellen, Jan. Ik heb, een, uh, ik heb weer een plannetje. Uh, ik denk, rechts van Beuningen zelfs, rechts een kantje van Beuningen, Dat, want we gaan weer een B-kantje draaien. Dat de twist weer helemaal terugkomt. Uh, ik zal je zeggen, binnen, laten zeggen vier, vijf maand is Nederland aan de twist verslingerd. En waar is dat op gebaseerd, Rex? Dat is uh, Jan vingerspitsengevoel. Uh, Heb jij een tante in Groenlo? Ja. Heb jij een oom in Kootwijk? Nee. Nou, ik vertel je... Binnen vier, vijf maanden staat iedereen te twisten. Ik zeg het nu maar alvast... Want dan is, dan is rechts de eerste die het gezegd heeft. Ik voel... Je voelt in, ik kom in de, de, de danscircuit ook. Hè. Ik, ik, ik, heb, ik, ik lees, ik kijk... Ik kom over de vloer van de diverse discotheken in Nederland. En ik voel dat er iets aankomt. En ik wil daar graag met jou gaan... Oefenen alvast, want dan ben je er klaar voor als het zover is. Ik zit ineens te denken, het gaat hartstikke slecht met SBS, hè? dat weet je. Ja. Nou, die nou, die Waar wil je, toch, je naartoe? Nou ja, die hebben toch allemaal van die dansprogramma's... dat BN'ers gaan dan tegen elkaar uh, schaatsen, uh, in het water springen en dansen. Ja, ja. En uh, alle balroom en tja-tja-tja en uh, wie is de greatest dan uh, dancer, whatever. Dit is dus een gratis tip om hun zaterdagavond een beetje... Ik hoop dat Ron Brandsteler luistert. Uh, ja, en, uh, en daar zijn, uh, zijn, uh, zijn voordelen mee doet. Dus jij wordt de man die straks die zender een enorme boost gaat geven, Rex. Ja, ik geloof dat de twist terugkomt. En om uh, uh, beslagen ten ijs te komen, Jan... Gaan we, we oefenen? Ja, we gaan met z'n tweeën oefenen. Ik zet Chubby checker op En dat is natuurlijk uh, de, de king van de twist. En uh, daar gaan we eens eventjes... Oeh, wat staat die hart, hè? Wat staat dat De De een beetje los te, te, te week, hè? Want we al lang geleden dat wij gevestigd hebben. Hoe gaat het precies? Ik beweeg de heupen. Ja, de heupen. Ja, ja. En dan moet je... Doe je even mee, Jan? Ja. Nee, ik doe mee. Ja, ja, ja. ja, ja. Flink bewegen, laten ze maar even lekker, los laten even lekker warm worden en dan bewegen met de heupen. Dan moet je moet je dan gaan zakken hè, op een gegeven moment. Ah, dat komt, het. dat geef ik je zomaar een centje. maar eerst die armen erbij. Eerst die armen, ja. De heupen bewegen is belangrijk, niet helemaal, maar... Uh... Ja... Je staat tegen Adeline van Lier te stoten de hele tijd. Oh ja, maar je, je hebt hier ook wel weinig ruimte Ja, het is een klein, klein rotstudiootje eigenlijk. Oké, okay, dan gaan we nu, let op. En nu, twee, drie, en dan gaan we zakken, Naar beneden. Hai, ja, naar beneden, naar beneden. Rex, nee. ik kom niet meer omhoog. Nee, Rex, ik kom niet, nee. Ja, nee, dat gaat niet, Rex. Ik zit vast, Rex. Het ziet er heel soepeltjes uit, Jan. Ja. Kom maar, nou, nou, we, we zijn er een... door twisten. Kom, we gaan eventjes. Op. Wat is dat rare geluid de hele tijd, Rex? Ja, dat is een heel raar geluid. Dat, is, uh, dat kostte ook veel geld om dat erin te laten. Want ik was weer de opname van deze op, uh, zoeie opname rond de twist. Wat, wat bedoelde Chubby daarmee met dat geluid? Ik denk dat het een diepere betekenis uh, heeft die wij... Uh, die een later een keer gaan uitleggen aan de mensen. Kunnen wij nu niet duidelijk? Ik vind dat jij nog best soepel bent. Je doet een beetje moeilijk, maar ik, ik verrek van de pijn. Hè? Ja, zit, zit je met je haar niet aan? Ja, die speelt weer op, hè? Oh, nou, dat is wel naar, maar... Ik hoop eigenlijk dat ik een statement heb kunnen maken vandaag... met uh, de nacht van het leven, dat de twist weer helemaal terugkomt. Tot volgende week, Rex. Ja, dankjewel Jan, tot volgende week. Yeah. Nou, we gaan het merken. Ik ga thuis oefenen. Dankjewel voor deze tip. Riks. Goed, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier. Kan je van alles uh, terugluisteren en, en lezen en kijken. En uh, uh, je kan me ook bevrienden op Facebook. Daar zet ik ook alles neer. Adeline van Lier. Uh, je kan mailen naar hetgoedeleven.nl En um, uh, ik zou zeggen, een hele fijne week. Oh ja, maar kijk even op mijn website wat ik gemaakt heb van de week. Ik ben zelf heel trots op. Zijn bij even vers van het hart.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 Hé, hey, uh, je bent nog helemaal niet, niet, niet afgevallen. Ik dacht dat je na nou, die 200 uh, nee. optredens... Of komt dat In allemaal door die, door die pizza's van... Uh, Veel van, pizza's eten. Van Duif? Ja? ja? Nee, maar... Nee, maar ik ben niet nog meer bezig. Nee, helemaal niet meer bezig. Nee. Nee. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.